Goedemorgen, allemaal. En, uh... ja, voordat ik begin wil ik even iets uh, over mezelf vertellen, want zo vaak sta ik hier niet op het podium. Ongeveer één keer per jaar. Um, ik ben zeven jaar lid van de Veenhardkerk intussen al. Um, en uh, ja, Met heel veel plezier, samen met Anouk en Eva en uh, Annemiek, die vandaag ziek is. Maar, uh... En... Um... Zo één keer per jaar dan uh, mag ik het, uh, het woord voeren hier op het podium. En dat doe ik met uh, heel veel plezier, daarom doe ik het ook. Want het geeft me ook de mogelijkheid om eens een keer uh, <kijf> ja, goed in een onderwerp te duiken en daar uh, in de voorbereiding goed over na te denken. En, uh, en het vult ook net een gaatje naar het rooster op, dus het is ook praktisch. Maar ik vind het ook leuk om te doen en ik vind het leuk om uh, diep op een onderwerp uh, in te gaan. Ik wil graag beginnen met een uh, spreuk. Leven is meervoud van lef. Wie kent deze spreuk? Des wat mensen. En uh, wat zegt hij voor jullie? Lef is niet eenmalig. Lef is niet eenmalig. Komt vaker voor in het leven. Ja. Ja. Wat zeg je? Dat leven een werkwoord is. Een werkwoord is. Dus ja, ja. Of lef? Beide werkwoorden om mee aan de slag te gaan. Ja. Ik moest aan die spreuk denken. Um, omdat ons ja-thema is leven als discipel in de voetsporen van Jezus. Dus het gaat ook over leven. En toen dacht ik van, nou ja, wat is nou uh, een kenmerk van leven? Dat is ook een stukje moed, een stukje lef hebben. Als discipel. En... Wij behandelen dat ja-thema dit jaar in uh, elke maand een stukje van dat thema. En er is ook een, uh, een boekje over. En het thema voor januari was: als discipelen maken we het verschil in onze werk en in onze omgeving. En ik denk dat juist uh, als het daarover gaat, dat dat ook een stukje moed vraagt om juist in je werk en je omgeving verschil te maken. En vandaar de, de link met LEF. Um, en als je de Bijbel leest, dan staat de Bijbel vol met mensen die lef hadden. Uh, soms hadden ze wel een duwtje nodig van God. Bijvoorbeeld Mozes, die uh, lef had, en, of die, die heel erg geraakt was door wat er met zijn volk gebeurde in Egypte. Vervolgens, nadat, er, uh, nadat hij uh, beschuldigd werd, toch maar vluchtte en dacht van nou, dan hou ik me er niet mee bezig. En door God er eigenlijk weer bijgesleept werd om aan de slag te gaan. Nou, Mozes is zo'n voorbeeld. Uh, Esther. Um, ...en ook Nehemia. En voor vanochtend willen we stilstaan bij, uh, bij uh, Nehemia... ...als iemand die, uh, die moed had, die zijn leven een radicale winding gaf... ...en die uh, um, um, ja, dus iets heel anders ging doen, omdat hij ergens door gedreven werd. Even een stukje achtergrond bij Nehemia. Nehemia was een, uh, een Jood uit de stam Juda... Um, Waarschijnlijk woonde zijn familie al heel lang in, uh, in Persië in dit geval. Um, want het volk was al uh, meer dan 100 jaar geleden weggevoerd uit Juda. En, uh, en wat wel opvallend is, dat heel veel van de mensen waren intussen ook alweer teruggekeerd. Als je de Bijbel leest, dan heb je het boek Ezra. En Ezra speelt voor Nahemia en dan gaan er allerlei mensen gaan alweer terug naar Israël. Want ze krijgen toestemming van de koning van Perzië om weer terug te keren. Maar om de een of andere reden heeft Nehemia blijkbaar besloten van, uh, uh, nou ik ga nog niet terug. Uh, misschien omdat het hem uh, goed beviel, omdat hij een goede positie had in uh, Persië. Maar er waren in ieder geval redenen genoeg om in Persië te blijven en niet terug te gaan naar uh, Israël. En als je leest wat hij doet, schenken van de koning, dan had hij zijn zaken waarschijnlijk ook prima voor elkaar. En dan uh, had hij een goede positie aan het hof en, uh, en daar kon hij... Uh, uh, zijn werk doen en waarschijnlijk goed leven. En dan gebeurt er wat. En dat is uh, dat mensen uit, uh, uit Juda terugkomen. En zeggen tegen, tegen Nehemia van het gaat er helemaal niet goed. En dat, is, uh, uh, en dat maakt heel veel indruk. En misschien mogen we dat stukje nog even zien uh, Nita. Dat is uh, vers 3. Naar het eerste stukje van de biemen. Dus er komen joden terug uit, uh, uit Israël en die komen bij Nehemia op bezoek en die gaan hem vertellen over wat er in Juda gebeurt. En op de een of andere manier raakt hem dat heel diep en uh, uh, is hij helemaal van slag. Want hij is dagen in rouw, hij gaat vasten, hij gaat bidden, uh, dus, uh, dus hij doet echt wat met hem. En ik weet niet, hebben jullie wel eens meegemaakt dat je zo uh, geraakt bent door iets? Dat je ervan van slag bent? Ja? Niet allemaal tegelijk geraakt zijn. Ik zat bij mezelf na te denken van wat is nou... Uh, nou heb ik dat wel eens gehad. En één ding is mij altijd goed bijgebleven. Uh, ik was, zo geval was ik afgestudeerd, ik had een technische studie gedaan... Ik had al in het buitenland ook stage gelopen, dus ik had wel wat uh, gevoel bij werken in het buitenland, ook in ontwikkelingslanden. Dus ik was een beetje op zoek naar wat moet ik nou gaan doen na mijn studie. Het was ook niet de beste tijd om in uh, Nederland aan het werk te gaan. En dat was in uh, begin jaren 90. En, uh, en toen speelde tegelijk de hele oorlog in Joegoslavië. En dat heeft mij heel erg geraakt ergens, dat er zo vlakbij een, uh, een oorlog aan de hand was. Eigenlijk in onze achtertuin dat daar de meest verschrikkelijke dingen gebeurden. En dat gaf bij mij heel erg het gevoel van ja, en zal ik dan gewoon nu een baan kiezen bij een of ander bedrijf en uh, uh, machines gaan ontwerpen en technische dingen gaan bouwen. En uiteindelijk heeft mij dat heel erg geholpen om de keuze te maken om uh, in de noodhulp te gaan werken. En inderdaad, uiteindelijk heb ik ook uh, lange tijd in Joegoslavie gewerkt, maar in allerlei landen over de wereld. Uh, en ik merkte voor een deel kwam dat omdat ik natuurlijk daar affiniteit mee had en omdat ik ook wel zin had in avontuur, maar ook wel deze gedachte van... hé, hey, maar er gebeurt hier vlakbij iets en uh, wat, hoe ga ik mijn leven nu inzetten om daar wat mee te doen? Dus dat was een, uh, voor mij nog steeds een, een voorbeeld van geraakt zijn, waar ik in dat geval ook echt wat mee gedaan. Het was grappig, Annemiek vroeg mij gisteren, van, was het ook een voorbeeld dat je geraakt was en er niks mee hebt gedaan? En dat is ook gebeurd, moet ik zeggen... Uh, dat was toen ik in een van die landen werkte en toen was er op een gegeven moment een, een, een medewerker. En die had een dochter die heel ziek was. En die moest naar een ander land om daar geholpen te worden. Nou, het zijn allemaal landen zonder verzekeringen en dat soort dingen. Dus op dat moment als je geen geld hebt, dan word je ook niet geholpen. En hij kwam eigenlijk langs om geld op te halen. En ik had toen de gedachte van ja, hier moet ik wat mee. En in de, de drukte zeg maar nooit wat mee gedaan. Dus ik heb ook nooit geld gegeven, terwijl ik geld genoeg had. Um, en ik heb me later wel heel vaak afgevraagd van, wat heeft nou gemaakt dat ik dat niet gedaan heb? Want het was iemand die heel dicht bij me stond. Uiteindelijk die dochter is behandeld en zo, dus wat dat betreft ook, God gaat zijn weg. En uh, dat is prima voor elkaar gekomen. Maar ik heb me heel vaak afgevraagd van, hé, hey, wat, wat maakt er nou dat ik iets wat me wel raakt, niks mee gedaan heb? En, um, nou, en eigenlijk zou ik dat niet moeten willen. En eigenlijk mijn doel van vanochtend is om eens te kijken verder bij Nehemia van hoe hij ging met die situatie. Dus dit raakte hem heel erg, wat hij hoorde. En wat gaat hij dan doen? Het eerste wat hij gaat doen, en dat lezen we in vers 4, is hij gaat bidden. En hij gaat heel intensief bidden, dus hij is echt helemaal van slag en hij gaat echt bidden tot God. En toen ik dat gebed doorlas, toen dacht ik van, hé, hey, dat is opvallend wat hij nou doet. Want aan de ene kant uh, uh, uh, prijst hij Gods almacht, dat is eigenlijk het eerste stuk van het gebed. Mag ik de volgende sheet? Uh, en dan is een heel groot deel van het gebed is een stuk schuldbeleider. Dat hij eigenlijk zegt van, wij Israëlieten hebben gezondigd, maar ook ik en mijn familie hebben gezondigd. En uh, nou ja, daarom zitten we nu in deze situatie. En ik heb daar een poosje over zitten nadenken, van, maar waarom zou die nou zo'n zo zo schuldbeleidenis doen? Want hij had ook kunnen denken van, nou ja, Jeruzalem is ver weg, hij doet me wel wat, maar Heere God, wilt u mij helpen om daar verandering te creëren? Maar hij betrekt het ook heel erg op zichzelf. En um, nou, ik ben er nog niet helemaal uit, maar ik kan me voorstellen dat, dat juist door die schuldbeleidenis dat het ook goed is op het moment dat je zo geraakt wordt door iets... Om je ook te realiseren dat we hier op aarde leven en dat heel veel dingen die ons wat doen ook een gevolg zijn van zonde en van hoe wij met elkaar omgaan. En, uh, en ik denk dat Nehemia dat hier ook doet. Hij betrekt het toch ook heel erg op zichzelf en op zijn familie en hoe zij geleven, leven en hoe zij uh, met dingen omgaan. En dat wat daar in Jeruzalem is ook een gevolg is van ja, eigenlijk de situatie waarin wij als mensen verkeren, dat we dingen niet altijd goed doen. En dat we daarvoor God nodig hebben om, uh, om te helpen. En dat maakt denk ik ook dat het heel dicht bij je komt. Op het moment dat je jezelf realiseert van... oh, maar ik ben uh, onderdeel van het probleem. Het is ook... Uh, wij als mensen hebben ook, uh, zijn ook oorzaak voor de problemen die er zijn. Dan maakt het ook dat je veel meer nog betrokken bent op, uh, op wat daar gebeurt. Dus ik denk dat dat een stuk van die schuldbeleidnis is. Het mooie, en dat, ik denk dat we daar wat van kunnen leren, is het feit dat Bohemia dus, op het moment dat hij zo geraakt is door die situatie in Jeruzalem, dat hij dat echt met God bespreekt, dat hij daar heel open is, dat dat eigenlijk zijn eerste ding is om het te delen met God en het in alle openheid en vrijmoedig met hem te bespreken. Hem te prijzen, een stuk schuldbeleidnis, maar ook heel duidelijk te vragen van uh, uh, Heere God, wilt u mij helpen om... Uh, om hier, hier verandering in te brengen. Wilt u mij zegenen in wat ik ga doen? Dus als we even teruggaan naar Lef... want het eerste wat we besproken hebben is... belangrijk om geraakt te zijn... en het tweede wat Nehemia hier... laat zien is, nou ja... in gebed, vrijmoedig... datgene wat je bezighoudt... met God bespreken... en uh, zijn zegen vragen. We gaan verder... En dat uh, is het stuk dat uh, Nehemia, zoals Ron al zei, ongeveer een half jaar later uh, door de koning gevraagd wordt. Van, hé hey, Nehemia, je kijkt wat somber, wat is er aan de hand? En je ziet dan dat Nehemia, die raakt eigenlijk een beetje in paniek. Hè? Hij, uh, Zijn hart begint te bonzen, hij begint te zweten en hij denkt van, oh, oeh, uh, wat moet ik hier nou mee? En, uh, uh, nou, Ik weet niet, ik ben wel benieuwd. Hebben jullie de, de serie Welkom bij de Romeinen gezien? Wie heeft hem gezien? Oh, dat zijn er maar weinig. Familie Hofman heeft hem gezien. Nou, dat is echt een aanrader. En hij is nog op uitzending gemist. Van de ZEP. Uh, dat is een serie dat gaat over... Uh, uh, daar spelen ze eigenlijk situaties na de Romeinse tijd. Dat was de afgelopen jaren op televisie. Uh, in de kinderprogramma's. En wat je ziet is Paul de Leeuw, die als uh, Nero... Uh, geïnterviewd wordt en uh, vertelt over wat hij als Nero heeft gedaan. Nou, ze komen allerlei uh, acteurs binnen, als, uh, verkleed als Romeinen, Romeinse keizers, Romeinse schrijvers. Er komen allerlei mensen uit de geschiedenis langs. En ondertussen, als die uh, mensen aan het presenteren staan, dan komen er telkens bordjes naar voren, waar of niet waar. Nou, vrijwel alles wat ze vertellen is waar, dus is ook echt historisch. En wat je opvalt als je die... Uh, die serie volgt, is dat je denkt, van nou, het is ook bizar wat er gebeurt in zo'n land. Hè? Want zo'n keizer die uh, Nero bijvoorbeeld, die verzint dan opgegeven dat hij het wel leuk vindt om mensen in elkaar te slaan. Dus dan gaat hij, s'nachts verkleedt hij zich als uh, zwerver en dan uh, gaat hij mensen in elkaar slaan op straat. En dat kan allemaal. En als uh, waarschijnlijk als die het hard teruggeslagen wordt, dan worden die mensen gewoon gevangen genomen en alsnog uh, aan de leeuwen gevoerd of zo. Uh, dus de, de de situatie in die tijd, en ik, denk dat, ik vertel dat omdat ik denk dat het ook wel iets zegt over de positie van een, een Nehemia aan het hof, was een totaal ander als nu. Op het moment dat je in, uh, uh, door de koning of door de keizer uh, uh, kritisch bekeken werd, dan was er geen vakbond die even opstond en zei van, uh, maar we hebben ook een arbeidsovereenkomst. Dan kon het zomaar afgelopen zijn. Dus op het moment dat de koning tegen jou zei van, hé hey, Nehemia, je kijkt wat onvriendelijk en het antwoord zou hij misschien niet aanstaan voor je het weet, zat je in de gevangenis en uh, uh, was het uh, een heel andere carrièrewending, zeg maar. Dus Nehemia zijn, uh, zijn zorg en het feit dat hij zo uh, uh, schrikt, is helemaal niet zo gek, denk ik, gezien de situatie waarin hij uh, werkte. Maar toch heeft hij dan de moed om, uh, om te benoemen wat hem... Uh, uh, wat hem dwars zit, wat hem geraakt heeft. Namelijk die situatie daar in Israël, waar hij voor gebeden heeft. die intussen al een half jaar geleden bij hem binnengekomen is, waar hij van gehoord heeft. Um, maar toch benoemt hij dat en, uh, en spreekt hij heel vrij uit richting de keizer. En dat is denk ik echt een moment van moed en van lef om dat uh, zo duidelijk uit te spreken. En, uh, en daar wat mee te doen. Um, En er zitten voor mij een paar kanten aan. Eentje is dat hij het uitspreekt omdat hij van de koning wat nodig heeft. Maar ook door het uit te spreken en door het te delen met mensen in je omgeving wat je raakt. En waar je bij bezig bent en waar je God voor Ja, maak je ook dat mensen met je mee kunnen denken. Zoals de koning nu in feite ook doet. Want hij komt met allemaal voorstellen over hoe je het op zou kunnen lossen. En het brengt ook iets met zich mee. van: Als je het uitspreekt dan is het ook, ja, voelt het vervolgens ook iets anders. Want dan zullen mensen je later ook gaan vragen. Van, en heb je er wat mee gedaan? Ik denk niet dat Nehemia een maand later kon zeggen van nou uh, sympathiek koning dat u mij wat uh, legers aanbood en zo, Maar ik heb me bedacht en ik blijf maar toch maar gewoon schenken aan het hof. Het feit dat hij daarover begon betekent ook dat hij er wat mee moest doen. Dus even terug naar Nehemia. Ik denk het je laten raken, het in gebed brengen en vervolgens delen met mensen in je omgeving. Dat dat hele mooie lessen zijn van hoe kun je nou omgaan met iets wat je echt raakt en waar je mee uh, aan de slag wilt. En dan gaat Nehemia in vers 9, uh, hij krijgt allerlei brieven mee en dan gaat hij inderdaad op stap richting Jeruzalem. En dat zal vast iets zijn geweest van, uh, van onzekerheid, want hij had natuurlijk geen idee hoe hij in Jeruzalem ontvangen zou worden, wat mensen van hem zouden vinden, wat hij daar zou aantreffen, maar hij deed het toch. Dus hij nam die stap om een totaal andere route te gaan lopen als wat hij tot nu toe deed naar Jeruzalem te reizen en daar uh, aan de slag te gaan. En uh, ja, dat is de vraag: in hoeverre past dat nou in onze tijd, hè, waarin je toch vaak nadenkt over? Ja, maar als ik dat doe, wat zijn dan de risico's en wat, zijn de, de, wat kan er misgaan en moet ik dat wel doen? Om de, uh, en hier zie je iemand die gewoon de keuze maakt, zegt van ja, maar dit vind ik zo belangrijk, het maakt me niet zoveel uit. Neem de stap en ik ga naar Jeruzalem en ik wil daar verandering in aanbrengen. En misschien ook wel een stukje nieuwsgierigheid heeft. van Als je dat dan met God hebt besproken, zoals Nehemia dat gedaan heeft. En, um, en dat zo duidelijk in gebed hebt voorgelegd. Als je gemerkt hebt dat die koning daar zo positief op gereageerd heeft. Nou, dan is blijkbaar dit de weg die God met je wil gaan. En dan hoef je dus ook niet na te denken over alle risico's die je onderweg kunt tegenkomen. Dan mag je ook nieuwsgierig zijn naar het plan wat God met je heeft. En erop vertrouwen dat God de goede dingen met je, met je voor heeft. En ik denk dat dat geloofsvertrouwen ook iets is wat we van Nehemia kunnen leren. Van, ja, als dat dan iets is wat, wat blijkbaar zoveel impact bij je heeft en wat, wat je gedeeld hebt met God, nou, dan mag je ook die volgende stap zetten en erop vertrouwen dat dat de goede stap is en dat God dat wil zegenen. En misschien een stukje nieuwsgierigheid hebben van oké okay, en dan zie ik wel wat er op mijn pad komt. En wat God voor mooie plannen met mij heeft. Nou, het laatste stukje wat ik uit uh, het, de twee eerste hoofdstukken van de Nehemia wil halen is het helemaal het einde. Mogen we dat nog zien? Dan lees je een stukje over in vers 19 en 20 dat Nehemia in Jeruzalem aankomt. En uh, het loopt allemaal helemaal niet zo gladjes. Want hij krijgt allemaal tegenstand. En dit gebeurt nog een aantal keren vaker in uh, uh, het boek Nehemia. Maar ik wou het uh, per het lezen beperken tot uh, twee hoofdstukken. Want ik dacht anders uh, wordt het heel lang uh, lezen. Maar als je verder leest, dan zie je nog een keer of drie, vier dit terugkomen. Elke keer gebeurt er weer iets tegenstand. En, uh, en uh, dan onderneemt Nehemia actie. En eigenlijk lees je dan continu dat hij twee dingen doet. Hij begint met het bespreken met God. Bidden. En vervolgens gaat hij ook wat doen. Op een gegeven ogenblik gebeurt het bijvoorbeeld dat ze overdag die muur opbouwen. En dan s'nachts komen de tegenstanders en die breken die muur weer af. Nou, Dan brengt je dat in gebed naar God. En hij besluit ook om zijn mensen te bewaken en om s'nachts wachters aan te stellen. En die combinatie van bidden en werken... Dat is al een heel oud gezegde natuurlijk. Dat is wel eentje die mij weer aan het denken zette van, oh, maar zo ga je dus ook om met, als dingen op je pad komen. Wel doorzetten, maar in gebed en vervolgens ook actie ondernemen. Dat waren eigenlijk de, de ja, ik had een aantal elementen die ik uit dat verhaal van Nehemia wilde halen vanmorgen om, om Daarvoor te laten komen van wat is nou lef en wat is lef ook als het gaat om het leven als discipel. Um, en dat zijn eigenlijk uh, deze en ik zie dat er een paar van afgevallen zijn. Uh, ik heb iets kleiner zetten, uh, Nita, qua lettertype, is dat nog te doen of niet? Ja, anders weet ik ze wel uit mijn hoofd, komt ook goed. Laat me zitten. De dingen die we net besproken hebben is, sta open om geraakt te worden. En ik denk dat dat het belangrijkste is om uh, mee te nemen. En dan sluit, uh, moet ik ook even denken aan een preek die Gebram hield uh, met kerst. Dat ging over, uh, uh, de titel was terreur van het duisternis en de kracht van het licht. Maar wat hij noemde was, kerst is ook een, uh, een, uh, een feest uh, waarin God ook de... de uh, dat ons uitdacht om anders naar de wereld te kijken... waarbij je op zoek moet gaan naar die kleine vlammetjes van hoop... waar dingen goed in gaan en waar je bij kunt aanhaken. Um, uh, had toen als toepassing cirkel de kwetsbare vlammetjes in de, in de krant... maar ook laat kerstje niet verdoven, maar uitdagen om positie te kiezen. En ik denk dat laatste, daar wil ik heel erg bij aansluiten... Op het moment dat je laat raken, is dat volgens mij ook zo'n vlammetje wat je tegenkomt, waarvan je ziet van hier wil ik wat mee, of hier kan ik op aanhaken, of hier wil ik graag wat mee doen. Nou, ik denk dat dat het belangrijkste is, als het gaat om lef, dat je echt open staat voor wat er in je omgeving gebeurt en je laat raken door dingen die gebeuren. En dat kan van alles zijn, dat kunnen misstanden zijn, maar het kan ook zijn dat, dat je merkt dat Jezus iets wil met jou, en dat hij jou wil raken en dat je jou op een andere manier in het leven wil zetten. Dus als je iets moet onthouden van vanochtend, onthoud dan voor dit jaar openstaan voor wat er in je omgeving gebeurt en, en laat je raken. Door wat hier gebeurt, maar ook door wat, wat er in de omgeving gebeurt. Als je dan geraakt bent, bespreek het met God, bespreek het met mensen, kom in actie en uh, zet door de combinatie van bidden en werken. Dat zijn de lessen die we zo vanmorgen uit Nehemia kunnen halen. Waar we het ook nog even over gehad hebben is, wees nieuwsgierig naar Gods plan met jou. En vertrouw, vertrouw op Jezus. Dat op het moment dat je geraakt bent, dat besproken hebt, mag, dan mag je ook vertrouwen dat, uh, ja, dat de weg die je wilt gaan, dat die goed is. En eentje wil ik nog toevoegen. En dat is, hoe kunnen wij nou als gemeente, denk ik, elkaar helpen om lef te hebben, om moed te tonen. Dat is ook om de lef van de ander te waarderen. Dus op het moment dat je iemand anders iets ziet doen... waarvan je misschien denkt van... hé, hey, dat is anders dan ik uh, dacht. Of hé, hey, die lijkt wel ergens mee bezig te zijn. Of geraakt te zijn door iets. Laten we dat dan vooral bij elkaar stimuleren en, uh, en waarderen. Uh, zodat we op elkaar bouwen in het uh, zetten van stappen in geloof. Dat is het verhaal van Nehemia... Ik noemde al, er staan uh, veel meer verhalen in de Bijbel over mensen met lef. En ja, het grootste voorbeeld van iemand met lef is natuurlijk Jezus. Die als God geraakt werd door wat er met ons mensen gebeurde. Door het feit dat deze wereld toch niet de goede kant op ging als gevolg van de zonderval. Uh, naar deze aarde kwam, dus ook echt actie ondernam. En, uh, en stierf aan het kruis. En als je dat verhaal leest dan zie je ook hoe vaak Jezus dat deelde met zijn omgeving, daar met zijn discipelen over sprak, met mensen in zijn omgeving over sprak. Maar ook uh, hoe dat voor hemzelf ook een worsteling was. Dus ook voor Jezus was het wel een, uh, best wel vaak als je de evangelie leest, momenten dat hij met God bad, tot en met Gethsemane waar hij echt bidt van, laat hem toch aan mij voorbij gaan. Dus het was geen makkelijke weg om te lopen, maar hij heeft die weg wel gelopen, omdat hij ook, uh, ja, ...zag wat er met ons mensen gebeurde... ...en God dat niet de goede weg vond. Ik kan me voorstellen dat als we vanochtend zo over praten... ...en, als ik dat ook, vertel, dat de, en ook misschien de liederen die we zongen aan het begin... ...dat dat heel erg gaat over grootste dingen. Uh, nou, volgens mij hoeft dat... Uh, uh, ...allemaal niet zo groots te zijn... ...dat kan ook in kleinere dingen zitten... En ik zou graag willen dat je... Nou, ik hoop dat dat overkomt vanochtend. Dat met name door geraakt te worden door dingen in je omgeving. En dat kunnen ook kleine dingen zijn. Dat, dat je mag stimuleren om, uh, ja, om daar wat mee te doen. Ik heb één concreet voorbeeld. Of voorstel, eigenlijk. En dat is uh, iets wat mij al langer bezighoudt. Is dat ik graag wat meer in de Bijbel zou willen lezen. En... Uh, uh, mijn voorstel is eigenlijk, en ik, ik, ik zou dat graag willen omdat ik denk dat ik veel meer uit die Bijbel kan leren. En omdat dat ook ja, mij helpt om te groeien in geloof. Uh, uh, en mijn voorstel is eigenlijk om in een jaar tijd, en dan wil ik 1 februari beginnen, de hele Bijbel te gaan doorlezen. Van kaft tot kaft. Uh, nou, ik heb 1 februari gekozen, want ik dacht als er nog mensen in de gemeente zijn, of mensen van jullie zijn die zeggen van daar wil ik wel aan meedoen. Meld je dan, want dan gaan we het samen doen. En dan kunnen we bijvoorbeeld eens per maand een avondje prikken. Om ook eens met elkaar door te praten over hoe gaat dat nou. Uh, wat valt je op? Waar, waar, uh, waar leer je wat van? En ook hoe kunnen we elkaar helpen om uh, door te gaan? Want het is nou niet het dunste boek wat je kunt voorstellen. Het zijn nogal wat pagina's. Maar het is goed te doen, denk ik. Uh, en het lijkt mij een... Uh, Hele mooie, voor mezelf een hele mooie, mooie ding om te doen. Om eens een keer echt van kaf tot kaf de Bijbel door te lezen. Uh, ja, en wat is er leuker als dat met een aantal mensen samen te doen. Dus als je nou vanmorgen denkt van, ik ben uh, geraakt. En ik wil graag wat uh, in dat Bijbellezen doen. Jij doet mee? Top. Twee al. Dan noteer ik jullie zo meteen. Andere mensen die denken van, ik wil dat nog wat lang over nadenken. Je kunt me mailen en dan uh, als ik het uh, voor 1 februari weet, dan uh, ga ik intussen even nadenken over hoe nu verder. En hoe we dat vorm gaan geven. Ja? En leuk dat ik al twee uh, mensen heb. Nou hier wil ik eigenlijk mee afronden.